Dan de Vries met het NOS Journaal. Turkije heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land beschuldigt Israël van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza. Turkije heeft ook tegen 36 andere Israëliërs arrestatiebevelen uitgevaardigd. Onder meer tegen de minister van Defensie, Katz. Turkije is al langer kritisch op Israël... Wat Turkije nu doet is vooral symbolisch. Het is onwaarschijnlijk dat politici uit Israël binnenkort het land bezoeken. Het internationaal strafhof vaardigde eerder al een arrestatiebevel uit tegen Netanyahu. Turkije is zelf geen lid van het strafhof. Bij een bedrijf in Drogeham in Friesland worden 120.000 kippen gedood. Er is vogelgriep gevonden. Door de dieren te doden moet het verspreiden van het virus worden tegengegaan. Vogelgriep wordt op steeds meer plekken in het land gevonden... Sinds vorige maand geldt er een ophokplicht voor vogels en pluimvee. Er gaat een streep door het Nationaal Vuurwerk op de Erasmusbrug in Rotterdam. De organisatie krijgt niet genoeg geld bij elkaar voor de vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. De gemeente had eerder dit jaar de financiering al stopgezet... en een crowdfundactie leverde veel te weinig geld op. Regisseur Lee Tamahori is overleden. Hij werd onder meer bekend van de James Bond-film Die Another Day... Zijn regiedebuut had hij in 1994 met de film Once Were Warriors. Ook regisseerde hij de film Emperor. En daarin werkte hij samen met de Nederlandse acteurs Rutger Hauer en Tom Hofman. De blondfilm bracht van alle door Tamori geregisseerde films het meeste geld in het laadje. De Nieuw-Zeelandse regisseur overleed aan de gevolgen van Parkinson. Hij was 75 jaar. Het weer, de dag begint op veel plaatsen mistig. In het grootste deel van het land geldt daarom code geel. De loop van de ochtend trekt de mist weg en is er op sommige plekken plaats voor de zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Can I FM, ZFM Say that you'd be a fool to leave. You regret the road you chose. You'd come running right back to me. You had such a good love. You never found no one else. But what I knew all the time.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 Take it to and fro. Yeah,